Die jongeren wisten niet hoeveel geld er werd aangevraagd en waarvoor het werd gebruikt. Het OM vermoedt dat een groot deel van het geld verdween in de zakken van de drie verdachten. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om het aantal ongelukken in de Tweede Koentunnel terug te dringen. Sinds de opening in mei zijn er tientallen ongelukken gebeurd, vooral in de richting van Amsterdam. Als de maatregelen zijn doorgevoerd kan het verkeer in deze richting niet meer van rijstrook wisselen... en is de belichting en bewegwijzering aangepast.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 ANB Verkeersinformatie. Er zijn nog een paar files over van de avondspits. Het komt vooral door een aantal ongelukken. Op de A6 Lelystad richting Emmeloord... tussen Lelystad Noord en de Ketelbrug, 3 kilometer. De rijbaan is daar weer vrij. De A12 van Den Haag naar Utrecht bij Noodorp, 3 kilometer. Er staat daar een kapotte auto stil. Die blokkeert de rijstrook. Op de A13 vanuit Den Haag zien we het vastlopen... voor het knooppunt Kleinpolderplein. En dat komt door een aanrijding op de A20... naar Gouda bij Rotterdam Centrum. Daar staat 3 kilometer file. De linkerijstrook is dicht. En de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom tussen de afritsgraaf van Polder en Riddeland 11 kilometer. de nasleep van een vrachtwagenbrand een stuk verderop bij Hogerheide maar de weg is inmiddels weer vrij.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 Pensioen lang geleden geschrapt en de reden is simpel, wij kunnen niet zonder hem. En na een indrukwekkende carrière met programma's als achter het nieuws een klein uur u, een groot uur u, klasgenoten en zo kunnen wij nog uren doorgaan, is hij ook in het nieuwe seizoen weer op tv met Max TV Wijzer over de televisie van gisteren en van morgen. Hier is Koos Postema. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van donderdag 5 september. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Koos Postema, welkom. Meteen al leuk, hè? Joost Prinsen. Meteen goed. ja. Je Fijn, je... hè? Elke avond, Joost Prinsen. Elke avond. Prachtig. Ja, de rest van het programma mooi, oh, maar die aardappel. Ja. <laughs> uh, welkom. U begon ooit op de radio? Ja. Is, daar, is er nog iets van bloed dat een, een kant op kruipt? Of als u zo in een radiostudio bent? Of bent u gewoon de vlees geworden? Ben televisie? Bij, nee, ik ben begonnen bij uh, radio en eigenlijk is het nog steeds mijn grote liefde. Ik vind het zeer aangenaam nu weer in een radiostudio ja. te zijn. Ja. ja, grote liefde, maar ja. toch vooral televisie gedaan? Ja, in mijn tijd, toen ik begon in 1960 bij de radio... kwam de televisie net op. En dat begon erg te boeien van... Er zijn nieuws en er zijn er plaatjes bij, hè? Ja. En uh, omroepen begonnen allemaal een afdeling televisie. En ik volgde bij de vader Arie op, Die ging van de radio naar de televisie. Dat was een befaamde radioverslaggever toen. En uh, ja, toen zat ik daar eenmaal bij die radio... en toen zei uh, Stappers hoeven van de afdeling televisie, het waren geloof ik negen mensen. Ellen Blazer, uh, dat soort mensen, maar de eerste mensen bij de VARA-televisie. Zeg, voel jij niks voor televisie? Ja, nou ja, goed. En zo ben ik er eigenlijk ingerold. Oh ja, er ging een rubriek komen, achter het nieuws gingen ze die noemen. actualiteitenrubriek. En uh, daar zou ik dan bij, want ik zat bij de actualiteiten. Dingen van de dag heette dat, bij de radio toen, met de VARA. Ja. En uh, dan zou ik ook bij die actualiteitenrubriek komen. Zo is het gegaan eigenlijk. Ja, nou, ik heb die eerste beelden uh, nauwkeurig bekeken vandaag. En het grappige is dat u, behalve dat u de hele tijd zit te roken, ja. <laughs> Kent u nu ook kert op die, televisie? Hij, ja. Hans Theo is, is er niks bij. Nee. Uh, dat, u, dat u er waanzinnig ontspannen bij zit. Eigenlijk net als nu, net als altijd. Net alsof u helemaal nooit last van zenuw heeft. Is dat ook zo? Nou. Ik denk het wel, maar als ik eenmaal zit uh, bij radio of bij televisie, dan denk ik: ja, nou ja, goed, het is gewoon je werk. En uh, geen aanstellerij, gewoon doen. Als. Uh waar Apostel, wat vraagt, moet je antwoord geven... <laughs> en zo gewoon mogelijk antwoord geven. Ja, en ontspannen. Maar dat lukt ja. dus ook. Als je ja. zoiets bedenkt, dan lukt dat blijkbaar ook. Lukt wel, ja. ja. ja. Voordat we uh, gaan praten over die wereld van televisie... over uw uh, nieuwe programma bij, uh, bij Max... Uh, even, even de waan van de dag. En, en er is veel waan, uh, ja, veel waan uh, deze ja. dagen. Ja. Bijvoorbeeld het nieuws dat uh, er net is besloten door de Nederlandse regering... dat er 250 vluchtelingen in Nederland opgenomen ja. worden uit Syrië. getal. Een indrukwekkend getal. Getal, de Socialistische Partij, als ik het goed heb, die had voorgesteld om... Uh, uh, hoeveel was dat ook alweer? Nou, misschien duizend of zo. Ja, vijfduizend of zo op te nemen. De, nee, vijfhonderd vluchtelingen ook. De 250, lees ik nu, maken deel uit van de vijfhonderd vluchtelingen... die jaarlijks naar Nederland mogen komen. Dat is uh, onlangs uh, vandaag dus besloten. Wat vindt u ervan? Schandelijk. Dat is een schandelijk getal natuurlijk. En er wordt ook nog iets bijgezet. Wordt dan daar in Syrië, in die kampen, of buiten Syrië, gezocht... wie zijn het en welke zouden wij dan kunnen nemen? Wordt ook nog een criterium aangelegd. Terwijl het alleen maar gewoon allemaal stakkers zijn. Het moet, moet heel schokkend zijn voordat je binnengelaten ja, wordt. Voor je, voordat je binnengelaten wordt. Ja. Ik begrijp het niet. Doe, dan, doe het dan helemaal niet en daar heel veel in Jordanië of in Turkije, aan de grens waar die kampen zitten. Veel meer dan er nu gebeurt door veel Naties. Maar de gebekvecht tussen de landen is natuurlijk nu al volop gaande. Ja, natuurlijk. Want iedereen uh, schuift zijn portie liever naar ja, de buurland. Duitsers schijnen er 5000 toe te laten. Ja. Maar dat, is, dat is een land waar 100 miljoen mensen wonen... een veel groter land dan wij. Maar het is weer typisch Nederlands. Het is eigenlijk een krentere getal, 250. Doe ja. dan niks... Of doen er toch zeker duizend? Het begint er natuurlijk mee dat we al een tijdje uh, allemaal aan het konkelen voezen zijn over wel of niet bemoeienis met Syrië. Ja. Hoe denkt u daarover? Ja, God, dat is een moeilijke vraag. Uh, uh, Syrië is natuurlijk bedreigend uh, in die zin dat daar uh, die jihadisten uh, mee vechten. Hè? Dat, dat staat vast. Laat ik het zo zeggen. Een rebellie tegen een dictator, dan kun je van zeggen: daar zijn wij. Dan steunen wij de rebellie. Mm -hmm. Maar dat is een beetje eenvoudig, westers geredeneerd. Wie zijn de rebellen? En steeds meer hoor je dan dat het groepen zijn, wel ale of juist niet. Want die zijn wel of niet Al-Qaeda gerelateerd. Ja, Al-Qaeda gerelateerde ja. groepen. En dan denk je, ja, wie steun je dan eigenlijk? Want die zijn ook tegen ons en tegen allerlei andere belangen. En die zijn weer voor Iran. Dus je zou kunnen zeggen, bemoei je er niet mee. Zou je kunnen zeggen. En dat zegt u dus nu eigenlijk ook? Ja, dat, maar dat hadden we eerder moeten doen. Maar dat zijn we wel gaan doen. We zijn die rebellen uh, zeer gaan waarderen en ook ja. gaan helpen. Allerlei westerse landen zijn dat gaan doen. En nou zie je dat de chaos steeds groter wordt. Ja. En dat wie er precies vergt, wie wij dan zouden moeten steunen. En aan het bewind zouden willen hebben in plaats van Assad. Maar goed, als je dan ziet dat er honderden uh, vrouwen en kinderen bijvoorbeeld door gifgas omkomen. En die beelden die zijn internationaal en uh, die komen dus op onze ontbijtbord binnen. Uh, kun je dan nog zo'n houding permitteren eigenlijk? Nee, dan eigenlijk niet. Dan moet je, vind ik de houding van Obama juist. Als hij zegt, uh, nu is de grens overschreden, dit zijn verboden wapens bovendien. Maar uh, andere organisaties hebben ook al gezegd... de clusterbommen die worden ook al maanden gebruikt door de Syrische luchtmacht. Maar dat had toch al een lange no-fly-zone net als boven Libië moeten zijn. Amerikaanse, Franse en Nederlandse F-16's ja. boven dat land. Zodat die, dat zijn grote moordenaars in de lucht. Een clusterbom die het eens spat in duizenden... Stukken, die, die vernietigt mensen waar ze bij staan. Dus, dus als wij er al een, nou eenmaal al in zitten... min of meer met een pink of een duim... moeten ja. we dan nu wel gaan handelen? Ja, of? ik denk het wel. Alleen ik heb geen idee wat, die nu nog, wat ze nu nog kunnen doen. Dat Amerikaanse kruisraketten. Dan worden er ongetwijfeld ook weer heel veel burgers getroffen. Dus hm. Ik weet het niet. Heel anders, want ik zei waan van de dag, dus ik heb gewoon twee totaal verschillende uh, berichten. De SBS die gaat een variant brengen, staat vandaag in de Volkskrant onder andere van Big Brother. Het komt in januari, het is een nieuwe dagelijkse reality soap. Hij Utopia. heet Utopia. Utopia, ja. precies. 15 personen krijgen een stuk land. Een loods en een kleine veestapel. En ze moeten met elkaar een nieuwe wereld opbouwen. Ja. Uh, onze grote vriend Fons van Westerlo, voormalig topman van SBS en uh, RTL, heeft al gezegd. Nou, je kan de gif op innemen dat hier kamervragen overkomen. Utopia, spreekt het uh, tot de verbeelding bij u? Ik weet niet of de vragen over komen. Dat ligt eraan wat ze Dat stuk land. Er komen, geloof ik, 15 mensen op een stuk land. Die krijgen een soort schuur of een loods, daar moeten ze in wonen dan moeten ze dat land bewerken. Dan moeten ze, ze moeten vooruitgang tonen met elkaar samen. Ja, ja als dat dan ruzie wordt of blote werk, zoals uh, bij die Big Brother. Is dat niet altijd zo, als er mensen in voorkomen? Ja, nou ja, mensen ja, ik volgens van wat dat bedoelt. Daar zal het wel op uitdraaien. Ja, want het is gebaseerd op een vijf eeuwen geleden uh, verschenen boek... van Thomas More, Utopia, ja. over de ideale samenleving. Ja, ja Utopia, utopisch ja. denken, dat is naar nee, een ideale samenleving. Ik heb zomaar het idee dat u een optimist bent van nature. Nou, ik weet niet wat het wordt. Ik, of bent u ik zal eerder naar, ik zal realist? Naar de eerste, ik zal naar de eerste kijken. Ja. Gelooft u eigenlijk in een uh, ideale samenleving? Nee. Wanneer is, bent u van uw geloof gevallen? Er moet een moment ik ben gewerkt. van elk geloof gevallen toen ik geboren werd. <laughs> toen was er al helemaal niks meer. Ja, mogelijk. Toen was er al het, dat was in een heidens milieu. Uh, ja, een ongodsdienstig uh, Rotterdams milieu. En dat is ook nooit naar mij toegevlogen in de zin van... het milieu heeft ongelijk. Maar u bent toch ooit eens een keer oprecht socialist geweest? Ja, maar dat, ja, dat is een pseudogeloof. Dat, dat is dus dat je het paradijs dichtbij haalt. Hè. Zoals de communisten ook gedacht hebben. Een vijfjarenplan, dat betekende ja. niet wachten tot je in de hemel komt... waar al je zonden vergeven worden en waar je het goed hebt. Nee, over vijf jaar hebben we het allemaal, allemaal als collectief beter. Geloofde u daarin eigenlijk, toen u socialist was? In, in dat soort samenlevingen? Ja. Mm. Nee, maar wel in de, de bekende Den Uilse kleine stappen. En die heb, je ook, die heb je ook gezien, die hebben we meegemaakt. Hè? Wat, wat ik als, in mijn lange leven heb meegemaakt... waren de kleine stappen tot vooruitgang van, van arbeiders bijvoorbeeld. Die, uh... Maar niet dat daaruit een ideale samenleving een utopia is ontstaan. Nee, dat en krijgen de... we nu van John. Bij de publieke omroep waren de, de salarissen toen wel wat genifileerder dan nu <laughs> in uw tijd. U ja. kon nooit zo stinkend rijk worden als, als de nee. presentatoren nu. Nee. Ik weet dat ik aangenomen werd bij de vader in 1960. En dat ik dat tegen mijn vrouw... Ik was bij het onderwijs. Ik was een leraar bij het Nijverheidsonderwijs ja. in Rotterdam. En uh, dat ik tegen mijn vrouw zei... Nou, in het gooi... Dan zou je zien dat meteen een auto en wat die mannen, wat die mannen allemaal. Ja. En toen kwam ik daar in het eindgesprek bij meneer Broeks. En die zei, wat verdient u nu bij het onderwijs? En dat was toen 625 gulden in de maand. Toen niet slecht. Toen zei hij tegen mijn chef Jan de Trooie: Hoor je dat Jan? In welke hoge klasse moeten we dan die meneer Postelman zetten? En het bleek dat die beroemde verslaggevers van toen daaronder verdienden. Ja. Ook bij de KRO, ook bij de NCV. Ja, dus dat dus salaris was... De tijden zijn veranderd. Ja. Dat was geen reden om over te stappen naar televisie of nee, radio. Nee, dan bleef dat salaris gewoon hetzelfde. Ja. Uh, luisteraars, u hoort het goed. Dit is Koos Postema. Die man die gaat al uh, verschrikkelijk lang mee. Bouwjaar 1932, daar hebben we het over. Uh, maakt allemaal geen bal uit. Want je merkt aan hem gewoon helemaal niet hoe oud hij is. Hij is ook al een halve eeuw op televisie. Ja. En ook niet weg te krijgen. En hij oh, heeft nu, ja. nou, hij heeft een leuk programma. Echt, ik vind het een leuk ja. uh, televisiewijzer bij Max. Het is op vrijdagmiddag om half vijf. En uh, daar gaan we het over hebben. U kunt reageren op deze uitzending. U mag vragen stellen, u mag opmerkingen maken... via het gastenboek van onze website Radiokunstof.nl. Twitteren mag ook, hashtag radiokunsthof. Koos Postma, sinds 30 augustus... bent u wekelijks weer op de buis bij Omroep Max... Het programma heet Max TV Wijzer. U blikt terug op mooie historische fragmenten. U kijkt vooruit naar programma's die komen. Uh, en dat vind ik zelf een heel leuk onderdeel. Er wordt een televisiescène nagespeeld door een acteur die het destijds ook speelde. Ik zag afgelopen week Brand van de Vlucht. Die opeens in een weer... Een van de een leukste onderdeel van het hele programma. Ja, het feit dat ze niet alleen teruggaan... Maar in de eerste uitzending bijvoorbeeld die man die kapelaan speelde... in dat, dat stuk daar in Limburg, heet je dat ook weer? Ja, weet ik Het niet. Het dagboek van een herdershond. De, de redactrice, die geloof ik 12 is, zo jong ziet ze eruit, laten we zeggen 25... die heeft dat helemaal nooit gezien, maar die zoekt uit wie die man is. Waar is die man nu? Dat is een Vlaams acteur. Wat is die man nu? Dat is de hoofdcommissaris in de Frikken van Gent. Ja. Dat is een stoere politieman. Dat was toen... een zalvende, vriendelijke, zachtaardig fietsende kapelaan... in een Limberos landschap. Ze haalt die stoere commissarisacteur naar dat landschap. Hij wilde graag naartoe. Hij trekt die Soutano, hoe iets ding, nog ja. aan ook... en speelt een stukje van die rol van toen. Ja. Omdat zij dat vraagt. En dan wordt het, dan wordt het verleden nog leuker. Als Bram van de Vlucht bereid is... hij is nu, geloof ik, 8 of 79 om naar 84 terug te gaan, het Amstel Hotel... daar het Josh weer aan te trekken van een enge, rijke man... in een grote auto te stappen, de scène na te spelen en te vertellen... dat vind ik een heel leuk onderdeel van het programma. Dat vind ik ook. En dan zie je in splitscreen, om, om in vaktermen uh, te blijven... zie je dan dus beide ja. scènes naast ja. elkaar... en dan zie je ook de verschillen en dat is ja. een verschrikkelijk leuk onderdeel. Ja. Uh, u bent eigenlijk ook de gedroomde presentator van, van dit programma... want u herbergt, zoals ik al zei, een halve eeuw uh, televisie. Wat heeft u eigenlijk ooit moeten overwinnen... om, om, om dit medium uh, in de vingers te krijgen? Ja, dat weet ik niet. Het is uh, daarom een moeilijke vraag... omdat er bijvoorbeeld in mijn tijd toen geen enkele opleiding was in die richting. Uh, er is in heel veel televisie gekomen omdat een aantal mensen van de radio van de vier omroepen, vijf omroepen die er waren... die gingen ook op studie-excursie studie -excursie naar de BBC in Londen. In, ik geloof drie weken. En dat werden dan de eerste chefs in heel veel van de, het opkomende medium televisie. Ja. En de verslaggevers die daar gingen werken... kwamen of van kranten of van de radio... en hadden ook geen enkele geen televisieervaring. Wisten ook niet hoe je filmreportages moest maken... Dat deed je dus samen, ging je dat doen met een cameraman. Die waren van het particuliere bedrijf Cinecentrum. En daar hadden ze ook de geluidsmannen. Daar kwamen trouwens ook mensen vandaan om bij de televisie te werken. Onder andere Wim Bosboom, dat was een Sinescentrumman. En die legde mij ook uit aan een montagetafel hoe dat ging. Dat die bruine band, dat was het geluid. En die dofgrijze band, dat was de film, 16 mm. En dat moest dan synchroon lopen. En hoe je daar dan een taartje uit kon bakken... van 8 minuten 20 een reportage over een staking in Permanent. Zo, je leerde het aldoende. Geen ja, enkele dus, opleiding. Dus je hoefde helemaal niet eindeloos uh, na te denken, te filosoferen... over nee. het feit of je wel de gedroomde presentator nee. was, bijvoorbeeld. Of, je of er genoeg doen. talent was, om nou maar eens wat te noemen. Ja, je ging het doen. Ja. Wat was dan het moment dat u ontdekte dat u er ook wel enige aanleg voor had? <laughs> Dat ontdek je geloof ik zelf niet. Maar dat zijn mensen die dat zeggen. Die zeggen ja. Maar er is toch ook een moment van, van zelfvertrouwen gekomen. Of bent u zo iemand ja. die na tachtig jaar nog steeds roept van... Uh, nou, ik weet eigenlijk niet of ik het wel kan. Daar <laughs> geloof ik nee. niks van. Nee. Nee. nee, ik heb nooit het gevoel gehad van... Uh, ik kan het niet. Er heb wel moeilijke, uh, moeilijke dingen gedaan. Op televisie ook. Wel moeilijke teksten. De, de, de moord op King bijvoorbeeld. En dan toch een in memoriam King. lezen. ja. Nou ja, dan zit je toch met z'n aan in je ogen te lezen. Daar kan ik dan ook niet tegen. Dat kan ik niet tegen. Maar uh, ja, verder, ja, ik, ik vond altijd dat je het gewoon maar moest doen. En, uh... heeft, heeft u later wel kunnen analyseren wat het is wat u uh, daar gebracht ja. heeft, waar u nu nou, bent? Nou, dat heb ik weer, weer geleend van een ander die dat dan tegen je zegt, uh, Peter Brussen. Toen was ik in Londen voor een reportage bij de helaas overleden Haaien Thomas... en die was bevriend met Peter Brussen. En de afloop zaten van een glaasje te drinken. En toen zei Peter Brussen, je bent de boy next door. En dat zien mensen, dat voelen ze. Zegt, Goh, Gewoon die, die presentator die zou bij ons hiernaast kunnen wonen. Het, ja. Letterlijk. Ja. Misschien is dat het. Ja. Zo, dat ziet u zelf niet zo. Nou, ik heb het als compliment opgevat, dat begrijp je. <laughs> Had u niet liever ik willen, heel willen heel horen? Heel goed getypeerd. U bent de meest begerenswaardige man Boy van next door. Boy next door. Zoiets is ook leuk. We gaan even naar een vroeg uh, Koos Postema-fragment. Uh, dat is leuk. Dat is de Elfstedentocht 1963. Dat is nog gerommel met banden die nog ontwikkeld moeten worden... in een badje met vloeistof, neem ik aan. Uh, waar zat ik? 63. Wacht even. 63 zat u ik in, zat de, in fiets, de Fietskerk te Bussen. U zat in de Fietskerk te Bussen. Ja, te roken. Het was die koude winter... Paping. Er ook. moest gerookt worden door koosposten maar permanent. Ook tijdens het presenteren ja. ook, hè. de sigaret in de hand ook. Hè. Ja. Dit, hè? Ja. Zo. Ziet er heel stoer uit <laughs> trouwens, hoor. Laten we even luisteren naar een fragment. Ja, dames en heren, nogmaals een goedemorgen. We willen inderdaad zo volledig mogelijk u een beeld geven... van deze twaalfde Elf stedentocht die vandaag heel Friesland in reparoer brengt. We kunnen wel zeggen dat tien provincies van Nederland... vandaag kijken naar de elfde... En die elfde, en dat is dan natuurlijk Friesland, heeft alleen maar oog voor zichzelf en zeer terecht. Want u weet dat deze monstertocht tot de grootste sportieve manifestaties behoort waarover ons kleine Nederland beschikt. Het is dus de twaalfde tocht. Ik moet u overigens meteen al een beetje clementie vragen. U zou zeggen, daar begint het al voor het feit dat het filmmateriaal dat vandaag door vele NTS-camera-lieden zal worden geschoten in Friesland... ...later binnenkomt dan wij gepland hadden. Dat zit hem in gladde wegen uiteraard, dat zit hem in mist. Dat zat hem althans, zeer zeker in mist vanmorgen vroeg. En dat zit hem ook voor een deel in het feit dat een van de cameramannen... ...met een helikopter boven een deel van de route... ...zou gaan vliegen om vanuit die helikopter te filmen. Maar die helikopter die is waarschijnlijk op dit moment nog niet eens aan het vliegen boven Friesland... Dus wat dat betreft, dat zou dan het derde stuk van de route zijn dat we u willen laten zien. Uh, zitten we eigenlijk helemaal, allemaal een beetje in de mist. Ja. ja, Koos Postema zat zelf ook in de mist van zijn eigen sigaret op dat moment. Ja, zeker. zeker. Uh, Petra, die tocht was eigenlijk een triomf voor de radio. Want die verslaggevers konden zo eens met telefoon, een eenvoudige microfoon, de wedstrijd volgen. Het ja, was ik een moest stuk zeggen... spannender dan dit natuurlijk. Ja, ik moest zeggen: de start, de beelden van de start zijn nu onderweg. Vertel ik. en ik geloof dat ik om negen uur of zoiets begon... te roken en te vertellen, wat ik net verteld heb, dat ja. stukje. En daarna zei, wij wachten tot de beelden binnen zijn. Dan kreeg je een zwart beeld en dan stond er... wij wachten op de beelden van de start van de Elfsteden. Ja. En, en daaronder draaiden ze de schaatserijders wals. Nou, jij weer. Eindeloos door. Ja. Nou, uh, wij, wij spraken met uw KRO-collega uh, uh, Aad van de Heuvel. Ja. En hij vertelde ons dat u eigenlijk een meester bent... in het volpraten van tijd waarin niets gebeurt. Ja. Dat was wel heel dankbaar ja. dat u daar zat. Maar dat leerde je ook bij de radio van toen. Bijvoorbeeld de begrafenis van... Uh, nee, het huwelijk heb ik ook nog moeten verslaan... als jonge verslaggever van Fabiola... met die ontstellende Boudewijn. Ja. België. Niet een zwingende man eigenlijk, maar nee. goed zij ook niet. En erg goed in belastingzaken op haar oude dag geworden later. En zij viel flauw. Het was een koude ochtend. En ik stond buiten de Sint Goedelijk Kathedraal... want ik was de jongste verslaggever, dus ik stond op de koudste plek. En de beroemde oudere radioverslaggevers <laughs> waren meestal binnen. Dus ik sta daar met de Belgische soldaten, de afzetting. En zij kwam niet, hoorde ik in mijn oor, Herman Velderhof. Dat was dan de chef d'équipe, heette dat, de ja. vader van de jongen. Ja. De man met de stoel. En Juist, hoest. en die Veldhoff zei, uh, koos, het is erg jammer, maar we verwachten de stoet over tien minuten. Dat wordt wel zeker over veertig, vijftig minuten. Maar waar Want moest dan de koningin, hebben? ja, die had die, die, had, die mocht niet eten van dat geloof. Die moest uh, zonder eten de kerk in. Zo heet dat geloof. Jij ja, kent ja, het geloof niet. Ja. Ik ben ik niet geloof. maar... De kerk. Dus ik heb daar staan praten. Nee. Dit kun je gerust lullen noemen onafgebroken. Want, maar hoe kom je aan je inspiratie nou, om ja, 40 nee, minuten vol te lullen? Nou, ik kon dan zeggen, we gaan nu even de kerk in, zei ik trillend van de kou, want daar zit een verslaggever, uh, hoe heet die? Nou, die gewoon een verslaggever van de KRO, die het Katholieke ritueel helemaal kende. En die begon dan ook weer wanhopig opnieuw te vertellen hoe het paard straks binnen zou schrijden, wie daarbij zouden lopen en hoe de dienst zich dan zou voltrekken. Mm -hmm. Maar er was dus ook in de kerk op dat moment nog niemand, een paar mensen. En dan nu weer terug naar mijn collega buiten de kathedraal. En daar stond ik te trillen van de kou. En zo ging dat En dan, met dan zei ik: Ik dacht dat ik even paarden hoorde. Nee, het zijn geen paarden. Maar nou ja, het was echt. <lacht> Zo leerde nou, je dat vol praten. Heeft de heer Van de Heuvel dat gezegd? Heeft over... de heer Van de Heuvel gezegd. Maar die we zullen hem wat ernstig kwamen? Nee, nemen. Nee, we gaan nog meer uh, straks uit de oude doos halen. Uh, wat mij opviel aan dit fragment was de R. U had een duidelijk andere R dan nu. Uh, dat was een, een radio-R, had u toen. Dat was een hele strakke R. En u gebruikt het woord clementie. Dat zul je nu nooit meer horen. Nee, nee, nee. Dat is te moeilijk. Nee. Het is heel goed dat je dat hoort. Maar ja, je bent uh, zo lang bij radio zelf. Eh... Uh, het was ook veel netter dan ik nu praat. Het waren volzinnen, die waren uitgeschreven. Ja, maar er werd ook uh, erg op gelet. Toen ik aangenomen werd bij de vader werd gezegd... nou, er moeten we wel wat Rotterdamse uh, dingetjes weg. Ja. En heb ik ook te wel les in ja. Ja, gehad. dat deden ze ook. Dat, dat wilden ze absoluut. Wij kennen u natuurlijk van, van allerlei succesformules. En die hoorden we net ook bij Joost Prinsen voorbij komen. Ja. Groot UU, klasgenoten, klein UU. Maar u bent ook een tijd voor de VARA voor achter het nieuws geweest. U bent veel afgereisd naar gebieden waar van alles aan de hand was. Grote buitenlandreportages gemaakt in Angola's, Kopje, in Little Rock, in Biafra. In, dus in oorlogsgebieden, in rampgebieden enzovoort. Hoe was dat eigenlijk voor u om oorlogsverslaggever te zijn? Of rampenverslaggever of nieuwsverslaggever? Nou, een beetje tuttig gezegd, leerzaam. Omdat ik zeg, we hadden geen enkele opleiding. Je leerde er allemaal weer meer van. Wat je met televisie kon doen, wat je met beelden kon doen. Ja. En eigenlijk ook uit ongekende nieuwsgierigheid. Ik ben natuurlijk ziekelijk nieuwsgierig wat je in dit vak moet zijn. Naar wat de mensen bezighouden, wat de mensen beroert. En waarom mensen zo zijn als ze zijn. Dus als ze dan in oorlogen zijn dan, en je kan daar verslag van gaan maken... Ja, dan gingen wij daar dan naartoe. Vietnam onder andere, uh, ja, wat je net opnoemde. Skopje Biafra. Ja, dit, Skopje uh, was een grote ramp, een uh, aardbeving. Ja, die ging daar naartoe en je vond dat fascinerend. Het duurde ook allemaal heel lang. Nu, zou je, nu zie je verslaggevers letterlijk onder een satelliet staan. Mm -hmm. Voor het Witte Huis of naast het Witte Huis. En Sander van Horen, die ik heel goed vind. Ook op radio heel goed vind. En ook op televisie heel goed vind. Die staat dan of in Beirut of in Cairo. En dan hebben ze satellietijd gehuurd. En dan vertellen ze toch het verhaal vanaf dat plein. Nou, wij filmden alles 16 millimeter film en stuurden dat dan op. Dus dat was, op maandag was er iets heel ergs gebeurd. Dat filmde je, was goed gemaakt. Dan deed je een tekst bij. Of je sprak hem op een geluidsband, een soort radioband, de tekst erbij. En zei, dit kan ongeveer de volgorde zijn. En dan ging je dat naar een vliegveld. Naar een grote jute zak. En er stond op Rush News... Vara TV. En dan nam die piloot het al of niet mee. En dan op Schiphol haalde een collega dat af. En dan werd het ontwikkeld en dan werd het gemonteerd. Dus wat op maandag gebeurde, werd dan meestal met grote moeite... woensdagavond of donderdagavond uitgezonden. Ja. En niemand zei dat is niet actueel meer. Want, zei, want, want actualiteit en... was een, een, een royaler begrip dan nu? Ja. Ja, en ze zeiden... Heb je dat gezien? Ontzettend, hè? Dat was Van de week was dat in... Uh... Nou ja, Biafra bijvoorbeeld. Laten we even luisteren naar een fragment. Dit is Biafra 1968. Een lange, rustige weg in warm en vochtig Afrika. Rijden in een auto van de Biafraanse overheid... en niet denken aan de oorlog omdat de oorlog niet te zien is en niet te horen. De oorlog is opzij van de weg. De mensen die langs de weg lopen zijn de sterken. In het bos is de oorlog. In het bos is het sterven. Dit is een vluchtelingenkamp. Vele miljoenen vluchtelingen wonen naar Ibo-gebruik bij familie. Maar deze mensen hebben geen familie meer... of kunnen hun verwanten niet meer vinden. Het dorp is speciaal voor hen opgetrokken. Vluchteling zijn is achteruit gaan. Is met te veel zijn voor te weinig eten. Biafra, 1968. Ja. Het is niet zo ver van Syrië, he? hoor ja. ik nu opeens. Ja. Ik vind het wel mooi gedaan, dit. Ja, hij kon dat wel, dat soort dingen... Ja, maar het raakt ook wel. Ja, zeker, zeker. Terwijl Biafra toch door de jaren heen een, een soort lege term is geworden. Hè? Uh, in... Geworden, ja, het was toen wel. Geworden. Geworden. In het begin was het verschrikkelijk. Ja. Maar op een gegeven moment werd het in de conversatie zo... dat als je iets te veel af was gevallen, dan was het al ja, Biafra. Ja, dan heb je hem, Biafra, ja. zei ze dan. Het werd een soort ja. uh, leuk begrip in de welvaartsmaatschappij. Verkeersinformatie is er. ABB Verkeersinformatie. Er staan nog files op de A13-denaar richting Rotterdam. Voor het Kleipolderplein 4 kilometer. Dat komt door de file op de A20 richting Gouda. Voor Rotterdam Centrum staat 2 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... staat voor afrit Kruiningen 3 kilometer. NTR. Speciaal voor iedereen. Dit is het programma Kunststof op Radio 1. En uh, vandaag is Koos Postema mijn gast. Een man die al vanaf 1960 op televisie te zien is. Daarvoor ook al op de radio te horen was. Dus een man die al heel lang meegaat. En die ook vanwege deze status uh, en kwaliteiten... een uh, programma bij Omroep Max heeft gekregen. Waarin hij terugblikt op televisie. Vooruitblikt op uh, nieuwe televisie. Uh, ja, het is, het, is een, het is een leuk en vlot programma. Vrijdagmiddag om half vijf. En we, we waren eigenlijk in Biafra. Want er is een periode geweest uh, dat Koosposten maar uh, bij Achter het Nieuws uh, verslaggeving deed. En wat mij dan altijd. Nou, e e eerst wil ik even iets vertellen. Want u vertelde net van die banden. Hè? En die, die gingen dan ja, in de opsturen jute, van, van ja, filmblikken. Van filmblikken. En die gingen in jute zakken. We hebben met uw collega Ad van der Heuvel gesproken en uh, die was omroepcollega bij Karo's brandpunt op hetzelfde moment... dat u uitgezonden werd voor Achter het Nieuws. En hij zei tegen ons, wij waren ook wel concurrenten ja. al... Hoewel wij elkaar zeer waardeerden. Ja. We waren wel eens jaloers op de primeur van de ander. En één keer, ik was toen met Ed van Westelen op het vliegveld in Indonesië... gingen we ons materiaal inleveren dat dan naar Nederland gevlogen zou worden. Dat moest je dan in een vakje leggen. Er waren verschillende vakjes. Amsterdam, Tokio en in het vak Amsterdam lag de band van achter het nieuws. Eén van ons, ik weet niet meer wie, heeft die band toen in het vak Tokio gelegd. Wat breed. Ja, ik weet wel ja, ja. wie, want ja, hij noemt niet ja. voor niets natuurlijk... Ed van Westerlo, denk ik dan. Nee. Maar goed. Anyway. Maar, nee, maar in die tijd van dit kankzinnige systeem dat Nederland kent... qua omroepen hadden we ook nog het claimen. Heb jij het claimen nog meegemaakt? Nee. Nou, dat, als je dan zei, we gaan naar Indonesië... wij vanachter gaan naar Indonesië, want er is een grote toestand... en dan belde je een mevrouw bij de NOS... Nu zou je zeggen met de NTR, daar zat een mevrouw, die heette Nel. Een heel leuk mens. En dan belde hij eens morgens om kwart voor negen. Die ze zei: Wij willen naar Indonesië. Want dan is dit. Ze, vijf minuten geleden belde Brandpunt. Dan hadden zij het. De grap was toen. Veel Indonesië hadden zij dan. Hadden gewoon. zij dan. Dan ging jij dus, dus niet naartoe, want zij hadden het geclaimd. De grap was toen in de, in de cafés in Hilversum: De Avro heeft de derde wereldoorlog geclaimd. Daar kunnen we dus niet heen. Maar tegelijkertijd legt het ook bloot hoe absurd die hele omroepssituatie ja, is. Namelijk dat, dat jullie we. allemaal met z'n allen daar tegen enorme prijzen. Want dat kost natuurlijk wel. Ja. Want die, al die jongens die Aad van der Heuvels en Koos Postelma's die kant ja. Ja. op sturen. Ja. Ja. Eigenlijk is dat nog steeds zo. Ja, ik geloof dat het uh, misschien ten voordele van de generatie van toen. Van de Aad van der Heuvels en de Postelma's en al die anderen. Het van Westerlo. En uh, uh, nog veel meer anderen. Uh, het was toch zo dat uh, de nieuwsgierigheid, het medium bracht mee een ongekende, nog grotere nieuwsgierigheid. Je kon het in beeld brengen. Het was meer dan radio. Dus er was ook iets. Het reizen naar grote gebieden in de wereld waar iets aan de hand was, nam enorm snel toe. Mm -hmm. Terwijl inderdaad de, de dollar drie gulden 60 was. Je hebt gelijk, het was allemaal duur. Maar je ging toch met ploegen van twee, drie, vier man naar dat soort gebieden toe. Er is toen door brandpunt en achter het nieuws eigenlijk de grote echte actualiteit der toen. toen. de zes, jaren 60 begonnen. Is heel veel gereisd. Heel veel prachtig materiaal uh, van te vinden. Ik, ik weet van mensen die, die zo'n positie hebben gehad, die verslaggever zijn ge geweest ja. in, in, in oorlogsgebieden, maar niet ja. alleen oorlogsgebieden, gewoon correspondent zijn geweest, in welk land dan ook, dat het verschrikkelijk moeilijk is om terug naar de desk te gaan, naar de studio. U bent vooral uh, het meest bekend bij ons door, door uw studiowerk. Heeft, heeft, u, heeft, heeft het u moeite gekost om die gang te maken? Nee, omdat het heeft mij geen moeite gekost omdat ik er genoeg van had eigenlijk. Waarom? Ja, na acht jaar had ik die uh, laten we zeggen, de ellende, meestal dus ellende, wel gezien. En bovendien uh, bij de BBC, ik ben nogal dweperig wat de BBC betreft. Dat moet je me niet kwalijk nemen. Ik ben heel erg voor de BBC. En voor de mensen van de BBC. En hey, voor de duidelijkheid dan bedoelt u een omroepsysteem... Uh, waarin, waarin je ja. gewoon een paar zenders hebt, maar niet allemaal omroepen. BBC, BBC. Lid van, uh, lid het was geweldig, het is geweldig, het blijft geweldig. En daar zag ik programma's ontstaan, een soort studiodocumentaires. En dat werden toch de uren u. Dus ik ben nog eens geweest bij een programma van David Frost, die ja, een paar dagen geleden is overleden. Zeker. En nog voordat hij dan dat satirisch programma deed, had hij discussieprogramma's in de studio. Kleine tribunes, voorstanders, tegenstanders van een onderwerp. Daar liep hij tussendoor, stelde vragen, werd ook wel gelachen. Maar het was ook hard tegen hard. Stakers tegen werkgevers, dat soort. En ik mocht daar van de vader heen om studieuze redenen. Ik kon daarvan leren, ik leerde daarvan. En dacht, hé, hey, dat ga ik in 1970 ook doen. En dat werden de Uren U. Eigenlijk live documentaires. Maar is het, is het zo? Want, want ik ben dan toch heel nieuwsgierig... naar wat het dan met U deed, al die beroerde verslaggeving daar. Al die, al die, die afschuwelijke situaties waar, die U moest aanschouwen. Nou, ik denk dat daardoor ontstaat wat bij erg veel verslaggevers zal ontstaan, denk ik, ook nu nog bij de verslaggevers van vandaag. Toch een soort journalistiek cynisme van het komt nooit meer goed. Denk ik, tenminste. Als ze eerlijk zijn, uh, uh, de jongens die nu in Syrië zijn en daar werken... en uh, in andere gebieden, je denken ja, nou ja. Terwijl u niet de indruk maakt dat u een man bent van het glas is half leeg... maar toch eerder van half vol... Ja, dat wel, maar. Heeft dat cynisme ik... u wel te pakken gekregen in die. Ja, jaren? eigenlijk wel, ja. Maar achter het nieuws gingen we trouwens ook heel langzaam en zeker in 68, 69, 70. Toen ik er dan zo'n beetje wegging. En letterlijk in de kamer ernaast uh, ging zitten. En bevriend bleef met de andere mannen. Ja. Uh, gingen we toch ook wat zogenaamde specials maken? Wij maakten het vraagstuk euthanasie. Je gelooft het niet, uh, Petra. Avondvullend erover praten. Dat zou nu nog kunnen hoor. Ja, maar dat deden wij toch als Vara, moet ik eerlijk zeggen, als eerste. Ja. Abortus, dat soort dingen. En ja. die, trok, die lijn trok ik ook door. Dus de leven- en doodvraagstukken trok ik door in de UU. Ik werd vanmorgen gebeld door Ander Nieuws van de Hans Goedkoop en zijn mensen. Ja, en die zei: Ja, ik ben bezig met een onderwerp over transseksualiteit. Wat nu dan de transgender zegt. U hebt dat gedaan in een UU in 1971. Zijn daar banden van? Nee, meneer. Die zijn namelijk allemaal gewist. Dat waren hele dure Ampex-banden. En als ik 16 uur, uur per jaar maakte, dan belde het productiebureau op... een hele aardige collega trouwens, en die zei... Koos, er moeten er 13 gewist, want we gaan daar andere dingen op zetten. Die banden zijn heel duur. Dan hield ik er drie over en dan moest ik kiezen. Nou. Het was heel treurig. Die, die, die zijn echt wat, weg. Wat, wat een doodzonde is. Toch? Ja, die zijn echt weg. Ja. Toch even over dat, dat cynisme. U zegt dat cynisme had me wel degelijk even te pakken. Ja. Hoe merkte u dat dan? Nou, dat je denkt, nou, daar hoef ik nou niet meer naartoe. Wij maakten dan bijvoorbeeld... Weet uh... u er ook een uh, vervelender of beroerder of triester mens van? Nee... Nee, dat misschien niet. We dachten, ja, god, nou weer naartoe. Bijvoorbeeld uh, de kerstvergadering. In dat de rare schema's van die omroep in Nederland. Had je dan, uh, keken we, kon je in september zien of je met uitzending had. En moesten we dan eigenlijk wel een achter het nieuws doen met kerstmis. Ja. Nou, het was niet direct een christelijke groep uh, heren die daar bij elkaar zat. Maar zeiden we, als we nou toch wat doen. Ja, sommigen gingen dan met vakantie of weet ik veel wat ze gingen doen. Of ze namen vakantie. Vrije dagen op. Ze nou Als er nou één ploeg blijft... en die maakt dan een kleine special over kinderen in de knel. In de ellende. We zijn geen christenen, maar het is toch het moment van het kind. Dat kerstmis, hoe je ook. Je kan ook zeggen, het licht komt terug. En de kerstboom is heidens. Allemaal waar. Maar het is ook de tijd van het kind. Dan maken wij het kind dat het verrot moeilijk heeft. Dus er ging een ploeg naar Belfast. Waar de kogels om je oren vlogen. Waar de knieën werden kapotgeschoten, waar je bij stond. Waar de kinderen buitengewoon slecht hadden toen, katholieken tegen protestanten. Ja. Ik ben toen geweest in Vietnam, in Weeshuizen. Nou ja, daar breekt je hart ook meteen. Want dan zie je dus kindertjes liggen die verwekt zijn... door Amerikaanse soldaten, bij Vietnamese meisjes. En die meisjes zijn daarna verstoten door de familie. Mm -hmm. Dus daar liggen kinderen, kind, baby te zijn... Nou, wie pakt die bij? Niemand. Die familie kijkt niet naar het kind om. Het meisje mag er niet bij. De soldaat is of gesneuveld in Vietnam. 57.000 Amerikanen. Of terug naar Amerika. Overigens heeft Brandpunt, dat gelukkig is blijven bestaan trouwens. Brandpunt. Heeft veel later een hele nieuwe ploeg gemaakt. Amerikaanse vaders die hebben gezegd: Ik heb daar een kind. Ik wil dat kind zien. Ik wil dat kind eigenlijk helpen, opvoeden en, of en herkennen erkennen ook. Ja. En die erkenning heeft, hoeveel, het weet ik niet... maar die erkenning heeft voor een deel plaatsgevonden. Ja. Die mannen inmiddels, laten we zeggen 45 jaar of 48, weet ik veel hoe oud waren is... die zijn daar naartoe gegaan, hebben vaak ook nog die moeders gevonden... maar het ging ze om het kind, ja. wat inmiddels een weesjongen was van 20, 18. Ja. En die zijn naar Amerika gegaan, die kinderen. Wij hebben nog een fragment van u... Uh, de krakersrellen bij de inhuldiging van koningin Beatrix in 1980. Er zijn bepaalde verslaggevers die daar uh, ongelooflijk veel lawaai hebben gemaakt en veel, uh, uh, En die nu opzien het door, speels was, speels. Uh, opzien aan Barwa. Nou, koos posten maar niet hoor. Het, uh, het sleutelwoord van dit, bij dit fragment is het woord rust. Goedemiddag, dames en heren. We beginnen eigenlijk wat eerder met de uitzending dan de bedoeling was. Omdat we nieuws voor u hebben dat ook hoort bij deze dag blijkbaar. We beginnen nu met beelden die we een poosje terug maakten. Hier in Amsterdam, op de hoek van de Bilderdijkstraat en de Kinkerstraat. Dat is hemelsbreed, zo'n 1700 meter van de dam verwijderd... is aan het eind van de morgen, nu of twaalf... tot een vrij ernstig treffen gekomen... tussen ongeveer 200 krakers... en 350 mannen... van de mobiele eenheid. Het gebeurde nadat een kantoorpand... dat al lange tijd leeg stond... door krakers was bezet. Andere krakers begonnen daarop... aan de bezetting van het kruispunt... van beide straten. En daar kwam toen meteen die mobiele eenheid op af. Ja, en ik heb veel langer geluisterd dan dit. Want ik was toch benieuwd, wanneer komt nu die opwinding? Geen opwinding. Nee, dat moet je dan niet, dat vind ik niet. Nee, nee, nee. Ja, je nee. hoort tegenwoordig toch in de verslaggeving... ik heb het niet over Theo komen, dat is van vroeger, dat begrijp ja. ik. Maar je hoort toch in de verslaggeving iets meer opwinding dan dit. En ook het tempo van, van dit fragment ligt denk ik zo'n 50% lager... <lacht> dan zeggen, wat was hij nu hoort. Je was toen ouder dan nu, moet je zeggen. Nee, nee. Kan, de, kan dit nu niet meer of kan dit wel? Ik vind ja, het nee, ook wel weer het, heel het, fijn het, hoor. Laat we zo <laughs> zeggen. Het is natuurlijk de, de, de kroning is een e ernstige dag. Hoe dan ook, je kan moeilijk zeggen. Ernstig, omdat, omdat u geen monarchist bent waarschijnlijk. Nee, ik ook dat ben ik eigenlijk niet. Nee. Maar dan, daar moet je naartoe. Je moet je werk doen. En Jaap van Meekeren deed dan, zoals het de Running Commentary. En dat deed hij uitstekend. En die was ook erg geïditeerd als ik zei. Uh, <laughs> we moeten even wat incidenten laten zien. Want. Uh, televisie had dan gefaald, volgens de journalistiek... bij dat huwelijk van Klaus en Beatrix. Yeah. De rookbommen niet laten zien, daar kwam het al steeds op neer. Kranten schreven daar vreselijke teksten over. En wij vonden in Hilversum dat die kranten daar wel een beetje gelijk in hadden. Dus we zeiden, als nou die kroning komt, 1980... dan zetten we er een verslaggever bij, een presentateverslaggever bij... die zodra het misgaat, beelden krijgt van rondlopende... ENG-ploegen, dus cameraploegen in de stad. Die brengen dat zo snel mogelijk binnen. En dan krijg je op een briefje met een pen geschreven aantekeningen. Ik geloof dat die is burgwal, 300 man. En dan moet jij daar een taartje van bakken. Jij moet het dan vertellen. En Jaap zat, laten we zeggen, waar jij nu zit. Ja. En die deed. Daar zien wij de prins van Wales of zo. Ja. Weet, weet hij, werkte, hij was in dienst van de avond. Ja, en, en dan moesten, moesten wij dus. De... Zeggen... <laughs> Even stil, want daar komen de rellen. Ja, dat... En dat lag heel gevoelig. Dat lag gevoelig. Want hij was een hele goede man trouwens bij de televisie geweest. Op vrij hoge leeftijd, pas doorgebroken. Een zeer goede interviewer trouwens. Ja, van Meekeren. Maar hij had iets van laten we dat maar niet, dat tuigen maar niet ja. laten zien. Maar sowieso, uh, de meeste presentatoren en verslaggevers hadden toch een beetje last van hun, van hun bloedgroep. Van, van, van de politieke uh, kleur ja, die ze met wel, zich meedroeg. Ja. ja. Had u, had u daar eigenlijk ook last van? Nou, toen, toen zeker wel. In, die, in mijn generatie zou je kunnen zeggen, daar zat het nog. Hè? Je zou het zelfs kunnen noemen een zuilistisch denken. Ja. Zat in de mensen die nu tachtig zijn. Ja, want wij, wij spraken bijvoorbeeld met, met, met Marcel van Dam... Ja. Uh, die natuurlijk heel lang VARA-voorzitter is ja, geweest... En, ja. en sowieso ook zelf behoorlijk spraakmakende programma's voor de VARA heeft gemaakt. En, en ook een tijdje daar zat, terwijl u er ook zat. en Hij had het echt over maoïstische afscheidingsbewegingen binnen de VARA... Ja, later hè, later. Ja, waar, waar u zich bijvoorbeeld enorm van distantieerde en ja, ergerde ja. ook. En wegging. En wegging. Was dat de reden? Vanwege ja, die ah, Maoïstische. Die waren de vara kapot ontmaken, vond ik. Geeft u, geeft dat u ze... deden ze trouwens ook. Het ging ja, ook kapot. Ja, nou ja, bijna, van bijna Dam kapot. werd er niet meer gecommuniceerd met het publiek. Dat is vrij ernstig, in geval van een media. Ja, hij heeft van Dam is de zaak gered. Maar het ging. Het was op weg naar de ondergang. Maar schetst u mij eens een beeld van, van hoe ziet dat eruit? uit? Een, een, een vara uh, die verdeeld is in maoïstische en niet-maoïstische groeperingen? Ja, ik weet het, het maoïstisch, maar in ieder geval. Was dan, zij hadden, er was een groep mensen in Divara, mm -hmm. zeker in de televisie, ook wel in de radio, geloof ik... die hadden de nieuwe mens ontdekt in Nicaragua. Nou, naar mijn mening bestaat de nieuwe mens niet... en zal die ook nooit bestaan. Maar dan krijg je weer de utopie waar we het begin over Precies. hadden. Dat utopie, hadden zij dus wel. Dat soort mensen hebben altijd een utopistische wijze van denken. En dat moest dan doorgaan werken in onze uitzendingen. Ja. Dus niet dat het elke avond over Nicaragua moest gaan, maar wel over de verschijnselen die daarmee te maken hadden. Het nieuwe denken. Het, nou ja Wat ook in studentenorganisaties in Europa zat. Uh, uh, Koon en dat soort mensen, dat namen zij in, in Nederland over. En dat deden ze niet bij de KRO en niet bij de NCV. Dat deden ze bij de VARA. Omdat de VARA daar ook een, een, een, een, een, ja, een bodem de, voor, voor gaf. Ja. Aangaf. De VARA-leiding kon niet tegen die groepering op... Dus de, de, de braveren, waar ik dan toe behoorde, zei... ja, je bent nu bezig om ons werk kapot te maken. Nou ja, de braveren, u kunt ook zeggen, uh, nou ja, de, de, de, de wat journalistieke Ja, dat zou ik kunnen zeggen, ja. ja, ja, nou ja dus, was het ook zo'n soort gevecht? Een gevecht? Nou, het dat was een behoorlijk er... gevecht, want ze kregen steeds meer invloed. Er gingen ook uitzendingen bepalend maken. Hoe ziet dat eruit? Nou, er was een programma... God, wil je dat allemaal weten? Ja. Ik, ik heb dit niet meegemaakt. De Vogelvrijdag... Dat hield in dat er een gehele studio werd ingericht. Onder andere met etalagepoppen. En, en ja, verdiepingen en toestanden. En daarin werd dan eigenlijk voortdurend min of meer de revolutie gepredikt. Door allerlei mensen en opstandige liedjes. Door cabaretiers waar je later nooit meer wat van hoorde. En Brugsma notenbenen WL? WL Brugsma, Boebi. En ik presenteerde daar de actualiteiten. Nou, er werd ook steeds werd niet meer naar gekeken eigenlijk. En de vaderleiding kon niet tegen dat programma op. Van, god, toen we stoppen met dat programma. Nee, dat Ring maar door, bijna de hele vrijdagavond. Bijna geen kijkers meer, zodat Brugsma met zijn typische humor zei... zullen wij voortaan beginnen met goedenavond samen. Want meer mensen zijn er niet. <lacht> Ik denk dat mij naar jou vrouw zitten te kijken, omdat wij het zijn. Echt waar, dat was verschrikkelijk. U zegt dat dat onder andere aanleiding is geweest, of de aanleiding is geweest, dat u opgestapt bent bij de fara. De fara was toen praktisch failliet, hè? Zo, zo noemt Marcel van dan dat ook. Dat is nog veel erger geworden, ook centrum. Qua qua te... Maar u bent ook voor Veronica enzovoort gaan werken. En er waren toen stemmen gingen op dat u uw ziel aan de duivel had verkocht. Heeft u zelf eigenlijk ooit wel eens getwijfeld <laughs> aan, deze, aan deze stappen die we nu kunnen. Nee, ik ben er later nog een paar jaar terug geweest onder leiding van niemand minder dan Jan Nagel. Ja. Een wonderbaarlijke man, daar kan je ook 32 uitzendingen aanwijden. Ja, maar daar blijf ik ook een soort zwak voor hebben. He? Daar dus ja. dus ben ik uh, tweekantig in. Vooral zijn humor, die werkelijk heel, heel groot is. Heel hoog is en zijn grote intelligentie en toch ook goede programmamaker. Dus ik ben nog teruggekomen om een zaterdagmiddagprogramma te maken... televisie, 2,5 jaar. Inmiddels was ik dan op vrij hoge leeftijd freelancer geworden. Maar, maar, maar die, die gang, die carrière die u heeft gemaakt dat is eigenlijk altijd naar believen geweest. Daar kijkt u niet met spijt of rancune op terug. Mm, nee, nee, nee, ondanks fouten die ook gemaakt zijn natuurlijk door mij. Uh, nee, het is, het is geen rancune, zeker niet. Ik maak u sowieso mijn hele leven al mee. Dus ik heb u al heel veel bekeken. Of u dat nou wilt of niet. <lacht> uh, en wat mij opvalt, is, uh, u straalt rust uit... U straalt gezag uit. Die boy next door, die zie ik niet zo. Maar goed, dat zal dan wel. Wow. Maar u straalt, straalt vooral heel veel relativering uit. Ja, liever wel, ja. ja. En dus opent u afgelopen vrijdag, als u als hoofdgast Frans Bouwer he, he, heeft... opent u met de mededeling... Je gaat toch niet zingen, Frans? Ja, nou, dat, dat bedoel ik. Daar hou, daar hou ik erg van. Uh, om ja, meteen omdat, onderuit zei, te schoffelen. Die, nee, die, nee, <laughs> nee, omdat ik weet dat het een hele leuke mond is een schat van een man is. En dat hij kan lachen om zo'n opmerking. Ja, en ja. bovendien de redactrice, die is ook heel lief, maar die is 25. En die, die heeft als eerste vraag... hoe zijn jullie op het idee gekomen voor het programma? Dat ja. is een goede openingsvraag. Ik zeg, nou, ik begin een beetje anders met hem. Ik wil dat hij meteen in die rare lach van hem schiet. Hoe dan, zei ze? Is, nou, luister maar. En toen zei ik, je schiet. gaat het toch niet zien? Ik heb de hele morgen je cd's zitten draaien. En hij weet dat ik die cd's niet heb... Dat weet hij. Het is zo'n domme man. Dus hij begint te lachen. Hij kan, nou, en ik heb hem. Die broer die heeft nergens in de uitzending iets gezegd. Die broer. Nee. Bij mij wel. Ja. Die heeft er toch het gevoel, Met die man kan ik wel wat praten. Ja, omdat hij op een gegeven moment zegt. Jij gaat weer de hele uitzending niks zeggen. Ja. ja, ja, ja. <laughs> ik zei, Frans, je ziet steeds aan je broer te kijken, want hij zegt niks. Ja. En dan komt die broer. Maar is die relativering. die, die geeft ook dit idee van. nou. Het loopt wel los. Ik, ja. ik heb ergere dingen meegemaakt. Ja. Ik bedoel, dit is echt gewoon totaal ja. niet, niet heel erg belangrijk. Nee, nee, we gaan nee. hier niet wakker van liggen wat nee. ik weer loop te doen. Nee. Is dat ook gewoon het basisgevoel? Ja, Basismateriaal? Wel, ja. ja, vind ik wel, ja. ja. ja. ja. Dus, dus de opwinding die we bij Matthijs van Nieuwke zien... als hij een, een, een nieuwe band aankondigt? Nou, of... Dat is zijn stijl natuurlijk. Ja, ja. Nou, maar u, heeft een beetje, u gaat er juist een beetje onder zitten. Ja. Ja. Waarom is dat? Ja, weet ik niet. Omdat de BBC dat ook doet. <laughs> ja. Beetje tong in cheek, beetje ja. rustig. Ik is heb cool. dat één keer zelfs mogen presenteren. Echt waar, in het Engels? Ja, ja. Ach, ja, ja. kunt u dat nou één keer voordoen nee, voor mij? Ah, niemand het, luistert hier nee, naar. Dit. Maar nee, het was een aardig idee, van ze. De Engelsen hebben nog even gedacht dat ze ook bij Europa hoorden. Bij het continent. En toen maakten zij een programma, dat noemden zij Europa. Dus niet Europe, maar Europa. Want mm -hmm. wij zijn ook... En dan haalden ze uit actualiteitenrubrieken op het continent, ook Nederland dus, reportages die gemaakt werden door Franse, Duitse, Nederlandse verslaggevers over Engelse situaties. En wij hadden gemaakt een achterstandswijk in Londen, heel veel verdriet, waarbij we de muziek van Dion Warwick gebruikten met The Windows of the World. Oh, my god. A covered with Rain. Ja, wacht even. Dat was indrukwekkend. De ging de tranen van een yoga. En, uh, en de BBC zag die reportage, en ook van Duitsers En dan werden de presentatoren van die programma's... uit Duitsland naar de rubriek Europa gehaald. Dus ik zat in de BBC-studio actualiteit te presenteren. De tekst was dan in goed Engels vertaald. En er kwam een ontzettend aardige mevrouw uh, tijdens de repetitie... drie keer naar beneden om mij drie keer ernstig te corrigeren... Op, uitspraak. op de uitspraak? Ja. En over welke terwijl, woorden ging terwijl het. Terwijl je dan? zou kunnen zeggen, joh, laat dat nou zitten. Want het is een Nederlander. Ja. En daarna kwam die Fransman, die deed het slechter. Omdat hij een Fransman was, ja. daar kan hij niks aan ja. doen. En de Duitsers deden het wel goed. Maar ze kwam echt op kleine dingen naar Ze zei ze, nee, nu kwalijk, maar dit zeggen wij nooit ja. zo. moet u. Maar ik weet zeker dat er momenten zijn dat u midden in de nacht wakker wordt... en die tekst nog gewoon loopt... Uh, loopt uh, nou ja, debatier. het was die inleiding naar die, naar die droevige reportage... met een verrotte wijk, met kapotte huizen... Kindertjes op een stoep ergens. Ik geloof zelfs Notting Hill dat toen voilà. een wijk was. Toen kwamen ergens. Toen waren er en helemaal geen sexy helemaal jongens. Nee, nu. En Julia Roberts was ver, ver, ver, ja. ver verwijderd nog. Ja, maar ik was, daar heb ik geloof ik van wakker gelegen... dat ik daar naartoe moest om dat te mogen presenteren. Ik weet niet meer Zoals welke, welke zegt, woorden. Zoals jij zegt, je ja. relatieveert alles. Ja. Ik zat daar in een bbc-studium. Nou. Die, die rust, dat is iets waar u bij zweert. Ja, de, in dat geval moet, moet je dat wel hebben, ja. ja. Nou, er zijn veel Geen mensen dol op, op, want wij krijgen ook... Uh, we krijgen Koos uh, door Postema en kunststof Dat is genieten, mensen. Hoe uh, ja, hoor je het, ja, het eens van ik, ik, ik lees gewoon op wat, wat, wat onze luisteraars vinden. Koos Postema over een lang medialeven, het vliegt voorbij. Kan Koos niet een week lang te ja. gast zijn? Koos? <lacht> ja. Ik hoop dan wel dat de presentator steeds wisselt. Maar ja. het lijkt me een heel goed idee. Nee hoor, dat is niet waar. Je ja. gaat toch niet zingen, hè? Uh, nee. Wat een heerlijke lesmedia-geschiedenis. Grote uur, uur met Koos Postema. Icoon. Icoon. Ja. Dat is een woord dat u ook zelf nooit in de mond zou nemen. Nee, dat zal ik niet in de mond nemen. Nee. Nee. Voor niemand, nee. Nee. nee. Nou, nee. frost een beetje, hè? Nee. Oh, er staat ook wel iemand die zegt... Uh, wederom spreken zonder kennis van zaken. Ze vechten juist tegen de Iraanse soldaten in Syrië. Dat gaat over het nieuws wat wij in begin van de ja, ja, ja, ja, ja, hebben besproken. Ja, ja, ja. Moeilijk allemaal. Wat zijn eigenlijk uh, wat zijn de plannen en ambities van een jongen van boven de tachtig? Die kan hij niet hebben, mevrouw. Nee, maar nee. Ambities. Nee. Kom op. Nee, nee. Nou ja, er is nog een reden dat u... Het is niet zo dat u... u er is een reden dat u op televisie bent. Dus het kribbelt oh, en het jeukt. zei dat vroeger. Ik, ik, ja, maar je kan altijd nee zeggen. Als je niet wil, dan zeg je gewoon nee. Ja, dat is ook niet hebben. Ja, ja, ja, ja. Dus u vindt het leuk? Ja, dat concept vond ik ook erg aardig, ja. vroeger dan nu. en nu. Waarbij dus, een hele jonge redacteur dat... tegen mij zegt... Hebben, eh, als dit Joosten, kent u die? Ja. Die is bij mij begonnen. Ja. Maar, dat, maar dat geeft toch ook aan dat er nog ergens iets bij u is... dat u, dat u denkt van, ja, ik ga helemaal niet stoppen. U bent eigenlijk nooit gestopt? Nee, maar er komt dan nog iets bij dat ik eigenlijk ook niks anders kan. Ik ben ook een, bijvoorbeeld een buitengewoon onhandige man. Een hoek... Max geheugentrainer, een, een leuke sudoku maken? Nee, of is het? nee, nee. en een cryptogram die oh, wel. Oké, okay, maar daar kan je ook niet de hele dag mee bezig zijn. Nee. Maar, dat maar gaat u verveelt, u, verveelt u zich ook als u de hele <laughs> tijd niks te doen nee, heeft? Nee, dan lees ik. Ja, oké. Okay. Ook ouderwets eigenlijk, nee, denk ik. Nee, nee. Maar een fanatieke mooi. lezer. Ja. Boeken, romans, historische andere, geschriften? Uh, detectives, romans. Ja, nu, die laatste van uh, Stoner natuurlijk. Uh, Hoe vond altijd... u dat boek van ja, Stoner? Nou, geweldig, hè? Ik vond het ook een geweldig boek. Ja. Ja. En dat boek van mevrouw Rowling, de grote detective in het Engels. Oh, die, die ontmanteld die denk, ja, is eigenlijk net. de Coco's ja. Calling. Dat heb ik nog niet gelezen. Ja, dat is zo'n pil, maar geweldig. Waar die critici er allemaal intrap te schreven. Wat een talent, deze debutant. Ja. Maar, maar toch vind ik het frappant dat iemand. Er zijn gewoon mensen die op een gegeven moment ophouden. Sonja Barend is op een gegeven moment toch ophouden. Alhoewel ze af en toe wel eventjes terugkomt. Ja. Ja. En dan is het toch iets dat je denkt: van ja, ik vind het leuk, ik kan het niet laten. U relativeert dit weg, hè, wat ik nu zeg. Maar het is toch zo. Als ja. je boven je tachtigste nog een programma gaat zitten presenteren, <laughs> dan wil je eigenlijk heel dan graag. Dan is Gisanoom. Ja. Dan ben je niet de Gelukkig hebben we nog maar anderhalve minuut. Dus als u nu heel langzaam praat, dan hoeft u niks te zeggen. U kunt ik zomaar ik anderhalve minuut volpraten zonder dat er ergens iets gezegd wordt. Ik hoor al een ambulance komen van ja. de geestelijke ja. zorg van ja. er komt iemand die, er komt die dat, zo iemand, dat graag wil. Er komt zo iemand met een zuurstoffles, maar, nee, maar als het vragen, geeft u me toch als, even antwoord. Als het vragen, dan vind ik dat leuk. Sonja Baant had volgens mij best wel een poosje door kunnen gaan. Maar u al zegt tegen zichzelf, ik doe het niet meer. Mies is ook heel lang doorgegaan. Ja, maar u kunt het ook nog gewoon. Laat ik daar even heel duidelijk over zijn. Ik vond het een hartstikke leuk programma wat u heeft gemaakt vrijdag. Ja. En het had ook een heel hoog tempo. Ja. Het is nog net geen Matthijs van Nieuwkerk, maar... Nee, nee, maar dat hoeft ook niet. Maar het, maar... Ligt, het komt aardig op school. Ja, schoon. het heeft een aardig tempo. Het is ook precies lang genoeg, 25 ja. minuten. Langer ja. moet het ook niet zijn. Nee. Leuk. Gaat u iets op u tegenschrijven? Dan ga ik namelijk vertellen dat het programma. Want u gaat een motto of een lijfspreuk opschrijven. Ja, ik heb er een beetje over nagedacht. Dat is niet geweldig, geloof ik. Twee dingen komt zometeen met Margrethe Rijntjes. Dan praat ze onder andere met Cornelie Bakker. over de aanhoudende onderwijsprotesten in Mexico. Ja. Is dat het? Uh... Kosposte maar. Dan moet ik een iets opschrijven. hè? Max TV wijzen. Uh, ja, nou ja, ik vind een, een vreselijke levensovertuiging. die nu veldwind bij veel mensen is. Moet kunnen. Daar word ik dus vreselijk nerveus en ook eigenlijk heel boos op. Dus wat schrijft u op? Moet kunnen. Oh u schrijft gewoon moet kunnen op. Moet kunnen mag niet kunnen, kunnen is een zorgwekkende ja. Ja, mensen. Levensovertuiging. Dank meneer Postema, dit was aflevering 2696. Morgen om 7 uur, manjaren, het lekkerste programma op Radio 1. Tot dan. Radio 1. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Baantjer is terug. Peter Reumer herschreef de populaire tv-serie tot theaterstuk. Peter Tuinman is nu Baantjer. Tom Lanois vertelt over Gelukkige Slaven, zijn nieuwe tragicomische roman. En de ontwerper van de glazen baksteen, glaskunstenaar Arnoud Visser. U ziet het in Kunst TV zondag om 5 over 6 op Nederland 2. Grote programma's konden nu gerealiseerd worden binnen de eigen muren. De NTR Radioprijs 2013. Holy shit. Waar ja, waren de 13 hè? Doodsbang. Hier, ketting, het mooiste. Ja, wat deed hij daar? Ik was de zanger. <laughs>